6 uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. Hoge strafheizen in Amsterdam's liquidatieproces. Timoshenko wil geen boycott van EK-voetbal in Oekraïne. Kabinet tevreden over begrotingsakkoord. Oppositie kritisch. <tied> In het Amsterdamse liquidatieproces heeft het OM zware straffen geëist tegen de elf verdachten. Tegen zes mensen is levenslang geëist, onder wie Dino Sorel. Tegen de anderen zijn celstraffen geëist van acht tot vijftien jaar. Het OM vraagt voor één verdachte vrijspraak. Tegen kroongetuige Peter Laes is acht jaar geëist. Hij was bij diverse liquidaties betrokken. Omdat hij heeft meegewerkt met het OM valt de eis tegen hem lager uit.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 De vier providers krijgen een boete van 10.000 euro per dag als ze de nieuwe site van de Pirate Bay niet blokkeren. De internetproviders gaan in hoger beroep. Het kabinet vindt de maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen evenwichtig. Dat zeiden premier Rutte en minister De Jager in een toelichting op het pakket. De plannen zijn de uitwerking van de maatregelen waar VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het vorige maand overeens werden. De koopkrachteffecten lopen uiteen van een verlies van 3,25% voor AOW'ers met een aanvullend pensioen. tot een plus van 1,25% voor een echtpaar met alleen AOW. In totaal buigt het kabinet voor 12,4 miljard euro om. De maatregelen moeten het begrotingstekort volgend jaar terugbrengen. tot 3% van het bruto binnenlands product. In Rotterdam zijn twee mannen aangehouden na een schietpartij op de snelweg A20. De mannen van 28 en 29 uit Amsterdam zouden vanuit een rijdende auto geschoten hebben op een andere auto. Niemand raakte gewond. Kort na de schietpartij zagen agenten de auto en zetten ze de achtervolging in. Bij de aanhouding is een waarschuwingsschot gelost. Drinkwaterbedrijven willen overal in het land watertappunten plaatsen. Zo willen ze zwerfvuil terugdringen. Plastic flesjes uit de supermarkt worden vaak weggegooid en niet altijd in een vuilnisbak. De watertappunten komen vooral op drukke plekken in landelijk gebied, zoals bij wandel- en fietsroutes. Het idee erachter is dat lege flesjes kunnen worden bijgevuld. Twee Bosnisch-Servische oudcommandanten zijn door een rechtbank in Belgrado veroordeeld tot 35 en 30 jaar cel. Ze zijn schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de genocide in Srebrenica. Bij die massamoord in juli 1995 doden Bosnisch-Servische militairen... naar schatting 7.000 tot 8.000 moslimmannen en jongens. De twee zijn schuldig bevonden aan het wegvoeren van de moslims uit Srebrenica. Volgens de rechter wisten de twee wat er met de moslimmannen zou gaan gebeuren. Bovendien gaven ze hun eenheden de opdracht om aan de moorden mee te doen. De politie van, de, van het Vaticaan heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht vertrouwelijke documenten van de paus te hebben gelekt naar de pers. De identiteit van de man is nog niet officieel vrijgegeven, maar Italiaanse bronnen melden dat het gaat om de persoonlijke butler van paus Benedictus. Bij zijn arrestatie vandaag zou de man vertrouwelijke documenten bij zich hebben gehad. Het is voor het eerst dat er iemand wordt opgepakt voor het schandaal... waarbij persoonlijke brieven aan Benedictus werden gelekt naar de pers. Zo werd er onder andere een kritische brief van een bischop aan de paus gepubliceerd. De ruimtecapsule Dragon is met succes gekoppeld aan het internationale ruimtestation ISS. Het is voor het eerst dat een ruimtevaartuig aan een van een particulier bedrijf naar het ISS is gevlogen.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 Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen zonnig en warm. Middagtemperatuur al rond 23 graden. Ook in het Pinksterweekend droog en aangenaam warm. Temperaturen tussen 24 en 26 graden. Aan we bij verkeersinformatie. Het hoogtepunt van deze spits uh, vanwege de Pinksterweekend is voorbij. Maar er staat nog altijd meer dan 200 kilometer alles bij elkaar. Met veel vertraging in het midden van het land. Op de A1 vanuit Amsterdam en de A28 vanuit Utrecht. In het zuiden op de A2 naar Maastricht en de A50 van Arnhem naar Oost. De opvallende files op de A4 Hoogvliet richting Vladingen, 2 kilometer door een ongeluk bij vlaardingen Oost. A6 Muiden richting Lelystad, 7 kilometer door een ongeluk tussen Almere Stad West en het Almere. Bij het Almere is de rechterrijstrook ook dicht. Op de A12 Den Haag richting Arnhem, staat 9 kilometer tussen Knopend Ouderrijn en Bunnik. Op de A16 dan, Rotterdam richting Breda, tussen Hendrik Ido Ambacht en de randweg Dordrecht, sta je in de rij gedurende 7 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Zwolle staat 9 kilometer... tussen afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. Olie op de A325 Nijmegen richting Knoopend-Velperbroek... zorgt voor 5 kilometer tussen Knoopend-Ressen en het Gelredoom. En als laatste de N57 Rotterdam richting Oudderp, Ouddorp sorry, tussen Afrit Brillen en hellevoert 3 kilometer. U heeft al drie keer naar al uw bedrijfskosten gekeken...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 Maar we beginnen met het liquidatieproces. In het Amsterdamse liquidatieproces heeft het Openbaar Ministerie... tegen zes verdachten levenslang geëist. En dat is volgens het OM voldoende vergelding voor het leed... dat de nabestaande is aangedaan. Tegen de overige verdachten zijn straffen van 8 tot 15 jaar geëist. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Moppie, Jesse en Siegfried, vermeende schutters. Dino de commissaris, vermeend opdrachtgever. Ali, bijgenaamd chemicali, vermeend opdrachtgever... Fred Erg vermeent moordmakelaar. Allemaal worden ze dezelfde strafwijs. Levenslang. Want ze zijn te gevaarlijk om terug te keren in de samenleving, zegt het TOM. Het gaat om uh, liquidaties die koelbloedig hebben plaatsgevonden. Waarbij een totaal uh, uh, geen respect was voor de slachtoffers en de nabestaanden. En waarbij deze moorden alleen maar zijn gepleegd puur uit eigen crimineel uh, belang. Soms omdat men bang was omdat iemand met de politie had gesproken. Soms omdat uit financieel gewin. Het was makkelijker om iemand te vermoorden dan uh, crimineel geld te betalen. Uh, dit alles maakt dat uh, deze levenslange gevangenisstraf moet worden opgelegd. Deze verdachten hebben allemaal ontkend en verder hebben ze jarenlang gezwegen tegenover de politie en tijdens de rechtszaak. Ze hebben ook geen enkel inzicht gegeven in hun beweegredenen om deze moord te plegen. Ze hebben niet meegewerkt aan het onderzoek, hebben niks gezegd, uh, zich volkomen uh, emotieloos uh, uitgelaten in opzicht van nabestaanden. En dat maakt dat uh, wij de kans op herhaling heel erg uh, aanwezig achten. En daarom moet de maatschappij beschermd worden tegen deze verdachten en dan uh, kan alleen maar een levenslange gevangenisstraf de maatschappij daartegen beschermen. De advocaten lijken niet onder de indruk van deze uitzonderlijk hoge strafwijze. Het is zes keer levenslang. Hè? en uh, Het werd bijna een beetje saai op een gegeven moment, steeds dat levenslang. Maar ja, het klinkt allemaal heel heftig, dat levenslang. En dat is het natuurlijk ook. Alleen van de andere kant, dat levenslang wordt geëist... op basis van bewijs tussen aanhalingstekens... waar de rechtbank al iets over heeft gezegd. En... Verdachte al in vrijheid heeft gesteld. Dus, Omdat ze vonden dat er te weinig bewijs was juist. Ja, te weinig, dan wel te onbetrouwbaar bewijs. En als je dan toch levenslang gaat eisen... ...dan lijkt dat een beetje tegen beter weten in. Maar de rechtbank zal uh, vonden ze eind dit jaar, begin volgend jaar... ...en zien we, zien we het wel. Nou, ik had het wel zien aankomen. Kijk, het openbaar ministerie gaat natuurlijk uit van de juistheid... ...van wat meneer Lassie vertelt. En als je daarvan uitgaat, dan is het uh, niet heel verbazend... ...dat er levenslang wordt geëist... Alleen ik betwist dat het uh, juist om het op te gaan leggen. En dat is wat de advocaten de komende weken gaan doen. Ze gaan proberen aan te tonen dat de verklaringen van de kroongetuigen... de ruggengraat van het bewijs... niet kloppen, onbetrouwbaar zijn en onbruikbaar. Volgens de advocaat van Dino S. gebruikt het OM getuigenverklaringen als bewijs waarvan al is vastgesteld dat ze niet kloppen. Wat ik heel erg belangrijk vind, kijk, het, is, denk ik, het past niet bij magistratelijkheid om eh, onwaarheden als feiten te willen verkopen. Want ja, dat zijn de rechters om te bepalen of het waar of niet waar is. Daar hebben we gelukkig, ja, dat zeg ik ook altijd in deze zaak, als we het alleen van het OM hadden moeten doen, dan hadden ze al lang en breed, waren ze weggeborgen. Maar we hebben gelukkig een, een rechtbank waar we het volste vertrouwen in hebben. De bijdrage was van Matthijs van der Wiel. De bezuinigingen zullen de mensen komend jaar hard raken. Vandaag presenteerde VVD. CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie, wat zij noemen het Lenteakkoord. De belangrijkste maatregelen waren al bekend. BTW, Nullijn, AOW, hypotheekrente, brandstofbelasting. Een hard gelach, erkennen alle partijen, maar wel bittere noodzaak. Premier Rutte moet nu met zijn dimissionaire kabinet... de afspraken in sneltreinvaart uitvoeren. En hij is blij dat hij aan de slag kan. Ja, ik ben blij. Ja. Het is heel goed dat dit er is, omdat hiermee het begrotingstekort volgend jaar op 3% komt. Dat we het doel vanzelf gesteld hadden. En het was een belangrijk gegeven dat we dat ook zullen halen. En dat we die overheidsfinanciën op orde brengen. Ook om te laten zien aan consumenten, mensen in Nederland... die geld willen uitgeven, aan bedrijven dat dit een veilig land is... dat ze een overheidsfinanciën op orde wil brengen. Dat wij de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties. Maar ook internationaal. Om onze uitstekende reputatie op de kapitaalmarkten niet te verliezen. En dat zou enorm veel kosten met zich meebrengen. Oplopend tot... 4 tot 6 miljard per jaar, zodat we dat wel zouden doen. U noemde het zojuist een evenwichtig akkoord. Wat maakt het evenwichtig? Nou, je weet, als je zo'n groot bedrag in het eerste jaar zoekt... Hè, dan heb je in het eerste jaar altijd meer lastenverzwaring... helaas, dan bezuinigingen. Dat gebeurt ook in het katshuis. Die verhouding is ongeveer hetzelfde. Uh, je hebt altijd effecten op uh, de koopkracht. Dat is onvermijdelijk. Maar ik denk dat die effecten op de koopkracht heel acceptabel zijn. Dat we erin zijn geslaagd om dat ook juist... voor de verschillende inkomenscategorieën evenwichtig te verdelen. Je hebt natuurlijk altijd effecten... Ook op de mensen in het land in de vorm van koopkracht, maar ook op de bedrijven. En ook daar probeer je dan een zo goed mogelijke evenwichtige verdeling in te vinden. En ik denk dat dat gelukt is. Want als we kijken naar de getallen, 12 miljard aan ombuigingen zoals dat heet... waarvan dus 8,5 miljard aan lastenverzwaringen en 3,5 aan bezuinigingen. Ja, wat is daar evenwichtig aan? Dat, daaraan is evenwichtig dat als je in het eerste jaar zulke grote bedragen moet zoeken... ongekend in de Nederlandse geschiedenis... dat het onvermijdelijk is dat je in zo'n eerste jaar meer lastenverzwaring hebt dan bezuinigingen. Ook in het Catshuis lagen die verhoudingen gelijk. En dan zie je dat vervolgens de jaar daarna die verhouding omklapt. Dat je in jaar twee, jaar drie, ga je naar 50-50. In jaar drie klapt dat terug naar ongeveer twee derde bezuinigingen. een derde lastenverzwaringen dat komt omdat je dan in dit geval de btw-verhoging hebt teruggegeven... in de vorm van lagere inkomstenbelasting, ongeveer 4 miljard in totaal. We beginnen er volgend jaar mee voor de eerste 1,5 miljard. En dat komt omdat de hervormingen, die in het begin nog weinig opleveren... in de sfeer van de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg, uh, maar ook op andere terreinen... dat die hervormingen pas geleidelijk aan in jaren 2 en 3 geld gaan opleveren. Maar de burger betaalt dus in 2013 voor het merendeel het gelag. Het is onvermijdelijk dat wij uh, met z'n allen in Nederland, uh, nu we met z'n allen... De overheidstekort hebben laten oplopen. De politiek daar natuurlijk in eerste plaats verantwoordelijk voor is. En we ook met z'n allen voelen de noodzaak die rekening niet door te schuiven naar volgende generaties, is het noodzaak dat we ingrijpen. Uh, daar waren we in het katshuis mee klaar. Uh, nu ligt er een akkoord waar ook weer heel veel aan het katshuis in is terug te zien. Maar ook weer andere accenten zijn gezet. Maar op dit punt, die verhouding tussen lasten en uh, uh, bezuinigingen, uh, ligt die verhouding gelijk. En Als we kijken naar de koopkrachteffecten, dan zien we inderdaad voor verschillende inkomens- uh, en, en huishoudens uh, dat dat zo rond een procent uh, schommelt. Maar als we dan kijken naar specifieke maatregelen, ja. zien we bijvoorbeeld dat mensen met kinderen en mensen die ver moeten reizen, woon-werkverkeer, dat die toch veel harder gepakt worden. Wat is daar dan evenwichtig aan? Nee, het is altijd zo als je natuurlijk maatregelen neemt dat je probeert over de hele linie tot evenwichtig koopkrachtbeeld te komen. Maar Het is onvermijdelijk dat sommige mensen altijd iets meer geraakt worden door de mix van maatregelen dan anderen. Nou, Bijvoorbeeld die maatregel in de sfeer van de, de reiskostenvergoeding, die komt ook rechtstreeks uit het katshuisakkoord. Uh, dat is zo'n maatregel die natuurlijk die groep het zwaarder raakt. Terwijl uh, ja, andere maatregelen, bijvoorbeeld in de sfeer van de pensioenen... als je dacht, ik ga nu. Met, met 65 met pensioen en dat wordt 65 en een maand. Dan raakt dat die groep natuurlijk wat zwaarder. En zo zullen er altijd specifieke accenten zijn aan zo'n akkoord. Uh, is dit de maatregel die ik het leukste vind? Of die CDA en VVD het leukste vinden in het pakket? Nee, maar hij zat ook in het katshuis, omdat we gigantische bedragen moeten vinden. Ja, en deze was helaas noodzakelijk. Dat was onze premier, Mark Rutte. In gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Zijn de Olympische Spelen voor Marianne Vos in gevaar? Dat straks. Eerst Erwin de Hart. Uh, is het al een staartje van de Spits, uh, Erwin? Nou, het is een flinke staart, uh, zou ik het willen noemen. Want het staat uh, 185 kilometer, uh, 100 kilometer minder dan een uur geleden. Dat betekent dat veel vakantiegangen al op een plaatsbestemming zijn. Dat gelukkig, maar nog niet allemaal dus. Langs de op dit moment op de A12, de richting Arnhem. 9 kilometer lang tussen Klopert, Ouderrein en Bunnik. En de koploper op dit moment op de A50-Harnem richting Zwolle... staat tussen Afrit Hoenderloo en Apeldoorn-Noord en is 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Egypte claimt de moslimbroederschap dat haar kandidaat de meeste stemmen heeft gekregen... in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Maar wie het tegen deze Mohamed Morsi van de moslimbroederschap gaat opnemen... dat is nog heel spannend. Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen. Sander, want wie strijden er allemaal om de tweede plek? Ja, dat zijn eigenlijk een oud-generaal, eh, Ahmed Shafiq. En ook eh, iemand die we vaak hebben gehoord op de verkiezingsdag... maar die eigenlijk niemand een serieuze kans gaf. Meneer Sabaghi, dat is een, ja, een nasserist, een nationalist... maar voor de rest heel erg links. En eh, de grap is dat ik ook heel veel mensen van wie je zou verwachten... dat ze op de moslimbroederschap eh, zouden stemmen... dat die op hem gestemd hebben. Dus die tweede plek, ja, het is echt heel spannend... Too close to call, dat is de term die hier echt opgaat, want in uh, bepaalde grote districten uh, heb je het echt over verschillen van 300.000 kiezers tussen die uh, nummer 2 en de nummer 3. En dat op een land met 80 miljoen inwoners, dus buitengewoon spannende race eigenlijk op dit moment. En die Shafik, daar lopen toch nog een aantal strafzaken tegen, mocht hij eigenlijk wel meedoen? Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Uh, uh, van de kiescommissie wel. Maar ja, uh, als er een strafzaak tegen je loopt, dan zou je überhaupt niet mee mogen doen. Daar heb je helemaal gelijk in. En om die reden zijn ook andere kandidaten, die ook kanshebbers waren, die zijn uitgesloten. En dat voedt dus de speculatie dat die verkiezingen uh, weliswaar redelijk eerlijk zijn verlopen. Maar dat in het voortraject een hele hoop gesjommeld is. Door wie dan? Nou ja, door het leger in dit geval. Want dit is een oud-generaal, die meneer Shafiq. Iemand die ook minister was onder Mubarak, terwijl uh, de demonstranten op het Targierplein stonden. Dus het is iemand die het leger graag ziet. En ja, linksom of rechtsom zullen ze toch proberen die uitslag te beïnvloeden. Op deze manier dus bijvoorbeeld, door deze man mee te laten doen. Ja, wij praten nu op basis van eigenlijk een soort voorlopige uitslag of pols. Um, is ja. dat betrouwbaar? Het begint steeds betrouwbaarder te worden. 90% van de stemmen is nu geteld. En die kiescommissie die komt uh, waarschijnlijk pas zaterdag of zondag met de uitslagen. Maar nu is het in elk geval al wel zo definitief... dat de, de verschillende kandidaten vanavond persconferenties hebben aangekondigd. Heel benieuwd wat ze daar gaan zeggen. Want wie de nummer twee wordt... wie het dus in die tweede ronde tegen de nummer één moet gaan opnemen... het is echt heel erg onduidelijk en heel erg spannend op dit moment. Goed, dat horen we in de loop van de avond dan van jou wel weer. Wie dan nummer twee wordt... of. Of eigenlijk moet ik zeggen wie denkt dat hij nummer twee wordt want de officiële uitslag komt dus later dit weekend. Na nou, de Giro, de 19e etappe. Joris van den Berg. Joris, het was een mooie zware bergetappe. Ja, het was het zeker. Het was een etappe net zoals die van afgelopen week. Met veel beklimmingen erin, maar met één verschil. Er was een aankomst bergop, net als morgen. Want in deze drie dagen moet het gaan gebeuren. Dat kan ook niet anders. Het zijn de laatste drie dagen van het Giro. Ja. En mijn inziens hebben ze allemaal op deze drie dagen gewacht. En met allemaal bedoel ik de toprenners van het klassement. Het zijn er een stuk of zes nog. Die zaten vandaag ook met z'n zessen weer in de grote groep der grote mannen. Achter de koploper. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Maar nogmaals, ze hebben eigenlijk allemaal... met een beetje een beetje angst uitgekeken naar deze rit. Die finisht op de Alpen de Pampeago. Morgen de zeer gevreesde Stelvio, waar een hoop sneeuw bovenop ligt. En zondag nog een tijdrit in Milaan. Nou, vandaag had je dus Alpen de Pampeago, Zware rit, veel beklimmingen. Eén sterke man blijft over in een kopgroep met aanvallers. Dat is Roman Kreuziger. Een Tsjech die aanvankelijk tot de kanshebbers behoorde. Maar op Cartina d'Ampezzo zijn klassement aan Gort reed. Verloor hij heel veel tijd. Helemaal weggevallen in het klassement. Die kon dus vandaag wegrijden. Dat mag dan. Hij is geen gevaar. Voor de klasmensleider. En hij hield net stand. Het was een zware aankomst. En achter hem kwamen achtereenvolgens Hesjedal, Rodriguez en Scarponi over de finish. En Hesjedal heeft, en dat is interessant, 13 seconden teruggepakt op Joaquim Rodriguez. En vol is het verschil nu nog? Want Rodriguez draagt het roze. Rodriguez is de echte klimmer, dat is een flow dus. He. Echt een mannetje voor in de bergen. Geen tijdrijder, onthoud dat. Die heeft nu 17 seconden voorsprong op Hesjedal. Maar morgen de Stelvio en vooral zondag 31 kilometer tijdrijden in Bilaam. En dat is echt in het voordeel, die tijdrit van de rider Hesjedal. Nou, het is in ieder geval wel een Giro die tot de laatste dag, zo lijkt het, spannend euh, blijft. Dan moeten we het eventjes hebben ook over Marianne Vos. Want Marianne Vos heeft vandaag haar sleutelbeen gebroken in Zuid-Limburg. Om te beginnen, weet je hoe het gebeurde? Het gebeurde in de Valkenburg-Hills Classic een vrouwenwedstrijd. Ja, logisch, Marianne de Vos deed mee. Maar een, een echte een koers. Het was geen training, maar het was echt een wedstrijd. Het gebeurde na 10 kilometer in de afdaling van de Fromberg. Marianne Vos botste daar door onbeperkt bekende redenen op een motor. Ze ging erbij onderuit en ja, ze, zo hard en, uh, en, en taai als ze is... is ze gewoon weer op de fiets gestapt. Ze heeft de koers uitgereden. Uitgereden met de ze sleutelbeenbreuk? Is als, juist is als tweede over de streep gekomen... in dezelfde tijd als de winnares, haar ploeggenote Annemieke van Vleuten. En toen zei ze, ja, laten we toch maar even gaan kijken... want het zit niet helemaal goed. En dat weten renners vrijwel meteen, hoor. Want het is een heel bekende verwonding natuurlijk. En inderdaad, de gevreesde sleutelbeenbreuk... gevreesd bedoel ik, die heel vaak geconstateerd wordt bij wielrenners... Werd ook hier aangetroffen, ja. Want um, betekent dit nu dit, dat haar deelname de Olympische Spelen in gevaar is? Nee, dat denk ik niet. Een sleutelbeenbreuk daar staat normaal gesproken een weekje of zes voor, maar dan heb je het over de volledige heling ervan. En normaal gesproken kun je na twee weken weer wel gaan fietsen als het uh, geopereerd is. In dit geval is er sprake, dat is al duidelijk, van een mooie breuk. Dat is altijd een goed teken. Het is er niet gecompliceerd of zo. En normaal gesproken moet zij dus heel binnenkort alweer gewoon kunnen trainen. En dan heb ik het over trainen op de rollenbank bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat kan gewoon. Je kan dan, ondanks het feit dat je met een gebroken bot in je bovenlichaam maar, hebt... maar die twee weken die ze nu gaat missen, dat brengt ook verder uh, niks in gevaar. Of misschien is het wel even goed om even gas terug te nemen? Nou, dat wilde ik net nog even gaan toevoegen. Soms zie je wel eens dat het een positief effect heeft op uh, de conditie van een renner. Even die gedwongen rust, even wat extra uh, supercompensatie, zoals dat misschien heet. En dan, soms word je daarvan nog beter. Maar daar gaat het niet om. Het gaat in elk geval erom dat er op 29 juli door Marianne Vos gefietst moet worden in... De en om Londen op de Olympische Spelen... nou dat gaat ze gegarandeerd halen als je het hebt over deze blessure. Dat, dat is geen risico. En 29 juni, een maand eerder, start de ronde van Italië. Die zou ze wel graag rijden als voorbereiding. En dat wordt dus lastig misschien. Maar dat is dinsdag, meen ik, pas bekend... De, of ze dat allemaal gaat redden wat betreft deze sleutelbeenbrook. Dan wordt daarover meer uh, bekendheid gegeven. Goed, vandaag gebroken en gewogen finish met een sleutelbeenbroek. Ja, wat een pikkel. Dankjewel Joris. Graag gedaan. Vanavond nog meer sport. Wordt de laatste grootste wedstrijd in het Spaanse voetbal van dit seizoen uh, gespeeld. En wat voor een. Het is de bekerfinale, ook wel de Koningscup genoemd. Het gaat tussen het Catalaanse Barcelona en het baskische Atletique de Bilbao. Net allemaal in de Spaanse hoofdstad Madrid. En daar is ook Rob Zoutberg. Mm. Rob, alle ingrediënten voor een spannende avond lijken me. Ja, kan je wel zeggen. Er zijn uh, in de hoofdstad op dit moment iets van 50.000 Basken... Naar, uh, voor deze wedstrijd naar Madrid gekomen. 20.000 Catalanen, nou tel maar op, in het stadion van Atletico Madrid waar de wedstrijd wordt gespeeld passen 55.000 mensen, betekent dat toch wel duizenden en nog eens duizenden mensen op straat achterblijven. Nou goed, die zijn door de politie strategisch verdeeld over twee tentenkampen aan weerszijden van het stadion om ze een beetje uit elkaar te houden. Maar uh, het kan echt niet op, hè? Uh, ik noem net al die getallen, uh, 15.000 politieagenten zijn daar voorbij ook nog aangetrokken. En last but not least, terwijl we hier aan het spreken zijn, is ook nog extreem rechts de straat opgegaan voor een demonstratie. Dus de, ja, nou, de politie heeft het in ieder geval erg druk. Nou, lekker avondje in Madrid. Maar wie heeft dit verzonnen, uh, Rob? Catalanen, Basken, uh, allemaal in Madrid? Ja, nou, wat we ervan weten is dat ze er behoorlijk mee geleurd hebben met deze wedstrijd. Die wedstrijd moest gespeeld worden. Sevilla had er geen zin in om het in het stadion te hebben. Valencia had er geen zin in. Ik denk, ja, uiteindelijk zijn ze hier in Madrid uitgekomen. Ja, het heeft natuurlijk wel alle, alle ingrediënten bij elkaar voor deze Copa del Rey, de Koningscup. Dat heette vroeger, heette dat hier nog in de tijden van de dictatuur, de Generaalscup. Ja. Nou goed, daarna kwam de democratie, werd de Koningscup... Maar je, je kent Spanje goed genoeg om te weten dat Basken en Catalanen niet al te veel heb op hebben met de Spaanse koning. Dus om nog een beetje olie op het vuur te gooien, kreeg we ineens de deelstaatspresident hier. Die zei: Als iemand het ook maar waagt om te fluiten vanavond als de koning in het stadion staat, dan gooi je onmiddellijk de hele boel dicht. <lacht> nou, je kan het dus nu al voorstellen, Bert, wat er gaat gebeuren. Wat vanavond nou, gaat gebeuren. Ja, ja. Hey, het, is, het is een interessante situatie, Rob. <lacht> uh, maar het voetbal zelf eventjes nog. Ja. Het is trouwens de laatste wedstrijd van Pep Guardiola als coach van Barcelona. Ja. Het lijkt me een speciale avond. Ja, het is voor hem het is natuurlijk een hele speciale avond. Hij neemt af. Uh, naar, uh, hij neemt afscheid na jaren van triomf bij, bij, bij Barcelona. Een seizoen dat hij zelf natuurlijk een beetje moeizaam zonder al, uh, zonder al te veel glorie afsluit. Dat kan dus vanavond nog gebeuren. Vanavond kan hij alsnog um, uh, met glans de, de grote beker met de grote oren in de wacht slepen. Maar let wel, Puyol niet opgesteld. David Villa ook in de ziekenboeg. Dus uiteindelijk komt het allemaal wel weer neer op de schouders van, uh, van Leo Messi om het vanavond te redden. Hoe dan ook, ze gelden hier wel... Ja, als de kans hebben om het te winnen vanavond. Ja, en hij kan het best hoor, die missie. kan toch wel een beetje voetballen, toch? Ja, <laughs> uh, geloof over. Nee. Rob, ik wens jou een mooie avond. Nou, ga wat voetbal genieten. En wat er verder gebeurt, horen we morgenochtend vast en zeker van je. Nee, nee, zeker. Hoi. Rob Soudberg was dat vanuit Madrid. Joost Eertmans komt tot ons vanuit Capelle. Kunnen ze ook goed voetballen. Zaterdag, Club, volgens mij. Top kijk je ja. kent ze. De VV Capelle, ja, natuurlijk. Dat, dat gaat heel goed. Uh, maar we gaan het over dingen hebben waar het minder mee, mee, mee gaat uh, in het land. Uh, nou, het gaat in ieder geval wel goed met de woninginbraken. Maar heel slecht met het aanpakken daarvan. Je zult misschien het AD hebben gelezen vandaag, Bert. Ja, ja uh, Jacques Baraldi zei het al. De criminaliteit is, uh, criminaliteit is georganiseerd. Maar nu de politie nog. Uh, ze willen een offensief gaan starten tegen woninginbraken. Veel meer onderzoek gaan doen. Altijd ter plaatse komen. Ik denk dan meteen. Ten koste van wat? Hè? Wat gaan ze dan minder doen? Eh, daar zal ongetwijfeld een prijs voor betaald worden. Mijn punt is, als er nou iets is waar wij zelf wat aan kunnen doen... burgers, bewoners van dit land, huizenbezitters of huurders... dat is namelijk... Woninginbraken tegengaan. Daar ga ik zo meer over vertellen, maar mijn punt is dat de burgers voorop moeten gaan in de strijd tegen inbraken. Geef niet altijd de politie de schuld. Eh, hashtag inbraak, hashtag Eerdmans, eh, dan doet u mee op Twitter. Eh, 0800 1121 is het gratis nummer om ons te bereiken bij Avondspits. De lijnen gaan nu open, dus u bent welkom. 0800 1121, burgers moeten voorop in de strijd tegen woninginbraken.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 De lijsttrekkersverkiezingen bij PvdA, CDA en GroenLinks geven de opiniepeilers handenvol werk. En hoewel ze er steeds naast zitten, leiden die peilingen iedere keer tot vette krantenkoppen en spannende nieuwsitems. Waarom kikken journalisten toch zo op peilingen? Vanavond in de waan van de dag, om tien voor negen bij de Vara op Nederland 2. Tankstation proof, administratie proof en fiscus proof. De nationale tankpas van MKB Brandstof. Nooit meer omslomp rond de pomp.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 Vertrouwt in een van de hoogste rentes van Nederland? Open nu de spaar-online-rekening met een rente van 2,8% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Radio 1. Het NOS-journaal. Oud-premier Timoshenko van Oekraïne is tegen een boycott van het EK-voetbal in haar land. Dat heeft ze gezegd tegen VVD-Europarlementariër Hans van Baalen, die haar vandaag bezocht in het ziekenhuis. Veel regeringsleiders blijven weg bij het EK... uit protest tegen de behandeling van Timoshenko... door de Oekraïnse autoriteiten. Internetproviders moeten binnen drie dagen... een nieuwe website van de Pirate Bay blokkeren. De rechter heeft dat bepaald na een verzoek van de stichting Brein... die zich bezighoudt met auteursrechten. Via de site kan gratis muziek, films en software worden gedownload. Brein trok al eerder met succes in strijden tegen de Pirate Bay...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 Twee Bosnisch-Servische oud-commandanten... zijn door een rechtbank in Belgrado veroordeeld tot 35 en 30 jaar cel. Ze zijn schuldig bevonden aan medeplichtigheid... aan de genocide in Srebrenica in 1995. Daarbij werden door Bosnisch-Servische militairen... 7 tot 8.000 moslims vermoord. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Willemijn Houbert. We gaan een lang weekend tegemoet. Vol zon en hoge temperaturen. En ook in de nachten is het helder en dan koelt het af naar graad of 12. Zaterdag schijnt de zon overal en het is warm... met maximaal van 23 tot 25 graden bij een stevige oostelijke wind. Het is erg mooi weer, maar wel met wat missen en maren... Voor hoorkortspatiënten bijvoorbeeld is de weersverwachting voor morgen en ook de komende dagen ongunstig. Heel vervelend als je last hebt van je ogen of de hele tijd snottert. En gaat u naar het strand, houdt er dan rekening mee dat het zeewater nog koud is, namelijk 12 tot 13 graden. En bent u te lang in het water, dan kunt u onderkoeld raken. En al die zon is prachtig, maar de kans om te verbranden is groot. Morgen is de verwachte zonkracht 6. Dat wil zeggen dat een onbeschermde huid makkelijk ofwel binnen 15 tot 25 minuten kan verbranden. En de verwachting voor Eerste Pinksterdag, zondag, is er ook een van veel zon en ook dan is het 25 graden. In het noorden en oosten trekken wat wolkenvelden over. Het blijft er meest droog, maar er kan wel een spatje regen vallen. En maandag is er in het oosten en noorden nog wat meer bewolking. Maar ook dan volgt er voor het hele land een mooie dag met overal zo goed als droog weer. De wind draait naar het noorden, waardoor het aan zee wel wat koeler wordt, een graad of 20. Terwijl het dan in het zuidoosten nog steeds warm is met maxima van 24 graden. ANWB-verkeersinformatie. Door het vrolijk pinkste weekend nog steeds 100 kilometer spits. Op dit moment veel vertraging in het midden van het land op de A1 vanuit Amsterdam. A28 vanuit Utrecht. In het zuiden op de A2 naar Maastricht. En de A50 van de Arnhem naar Os. Opvallende files nu op de A6 Muiden richting Lelystad bij Almere stad West. Daar is een ongeluk gebeurd. Staat twee kilometer file. De linkerrijstrook is namelijk dicht. A6 Muiden Lelystad tussen Almere Buitenwest en Almere Buiten Oost heeft 4 kilometer file. Op de A12 Den Haag richting Arnhem... 6 kilometer tussen Knoop het Oude Rijn en Bunnik. A16 Rotterdam richting Breda... tussen Hendrik, Ido, Ambacht en Knop het Klaverpolder 8 kilometer. Als laatste noem ik de A325 Nijmegen richting Knoop het Velperbroek. Uh, door olie op het wegdek staat er een file... tussen Knoop het Ressen en het Gelredoom van 5 kilometer. Dit is Radio 1... WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Burgers moeten voorop in de strijd tegen inbraken. Ja, Welkom bij Avondspits in de hitte van de dag. Uw portie verbaal vuurwerk op Radio 1. Bel WNL. 0800 Elke dag worden er 175 woninginbraken gepleegd in ons land. Logisch dat de politie met een groot offensief komt. Gesteund door minister Opstelte. Top prioriteit krijgt het. Maar krijgt het ook die topprioriteit van de burgers zelf? Als er nou iets is waar we iets tegen kunnen ondernemen zelf... dan is het wel woninginbraak. Een strip op de voordeur, een dievenklauw... altijd je deuren dubbel op slot, ramen natuurlijk dicht... buren die tijdens de vakantie even je post weghalen... lampje laten branden s'avonds. Het zou mij niet verbazen als 80% van de woninginbraken komt... door pure nalatigheid. Je zet je fiets toch ook gewoon op slot? Ik vind het uitstekend dat de politie grootschalig DNA-onderzoek gaat doen... om die criminelen te pakken. Maar gaat dat dan weer ten koste van de roof overvallen, zedendelict... Of geweld in het OV? Laten wij zelf nou voorop gaan in de strijd. Hoe? Bel me 0800 1121. De burger moet vooral zelf de strijd aangaan met woninginbrekers. Bel WNL. 0800 1121. En Alfred Kool die tweet eens. Eerdmans met de stelling. Veel huizen zijn donker en slecht afgesloten. En Noordien zegt, Noordien Wildeman. Voor het eerst 100% eens. De vlag gaat uit hoor met Eerdmans. Maar dan wil ik wel iets meer rechten om huis en haard te verdedigen. Bij de heterdaad inbraak. Eh, daar gaan we zeker over spreken. Zo meteen met de man van het KLPD. Dat is Ron Looien. Hij hangt zo meteen aan de lijn. En die ga ik een paar vragen, ga ik een paar vragen op afvuren. Hoe het kan dat het zo slecht gaat met het oplossen van woninginbraak. En ook vooral wat nou de truc is om de burgers er meer bij te betrekken. En dat bepleit ik in feite. U kunt meedoen. 0800 1121. Burgers moeten voorop gaan in de strijd tegen woninginbraken. Mevrouw de Vries uit Veendam was de eerste beller. Goedenavond. Goedenavond. En ik hoor uw bericht om te voorkomen dat er ingebroken wordt bij burgers. Nou, Wij zijn inmiddels 15 of 16 of 17 jaar met elkaar verbonden. Dat wil zeggen, we kunnen met z'n 14, maar we zijn met negen... Bewoners bedoelt u mevrouw? U bedoelt in een flat? Nee, nee, nee, nee. Uh, gewoon uh, losstaande huizen. Oké. Okay. U bent verbonden. En, uh, ja. Als er wat is, uh, bij iemand in huis, of er wordt ingebroken, is vijf keer gebeurd... dat wij de inbrekers weg hebben kunnen jagen. Die zijn geschrokken. En dan gaat het alarm. Bij allemaal, bij alle negen gaat het alarm. En dat betekent dat degene die thuis is, die gaat dan naar dat huis. Dat kunnen we op een display zien... Waarover het is, en dan gaan we daar naartoe en lopen we rond het huis en kijken of er wat is. En dan uh, hebben ja. we allemaal een sleutel van die huizen. Dat vertrouwen moet je in elkaar ja. hebben. Mm -hmm. Want we moeten daar het geluid, de, de alarm ook weer uit kunnen zetten. Dat en ja, dat is wel prettig. Ja, maar het is een geweldig systeem. Wat een idee mevrouw de Vries, ja, ik vind het zo leuk. Het allemaal heel snel, dus dat is geweldig. Ik vind het dermate leuk mevrouw de Vries dat ik het zo aan het KLPD ga voorleggen. Waar moeten we dit niet gewoon veel meer gaan stimuleren? U zegt gewoon met z'n negen hebben wij een huizen naast elkaar, we gaan allen de deur uit als het alarm bij een van de anderen gaat die misschien op vakantie is. Als ik maar naar de bakker of naar de kruidenier ga of wie dan ook, dan zijn ze allemaal het alarm snel leven. En het werkt hè, zegt u? En het werkt helemaal verschrikkelijk goed. Perfect. Mevrouw ja. de Vries, bedankt voor het bellen. U was de eerste bellen met meteen een heel mooi advies. Uh, 0800 1121. Wat vindt u? Moet de politie voorop in de strijd tegen woninginbraak... of moeten we dat gewoon zelf doen? Inbraak begint gewoon bij je buurman. Althans, het voorkomen ervan. Uh, Frans Z Copini belt uit Driebergen. Goedenavond. Goedenavond. Zeg maar, Frans. Ja, ik heb, ik heb een idee. Ik ben het helemaal eens met de stelling... en ik ben het ook met de, eens met de mevrouw die voor mij sprak... Uh, ik heb nog een kleine aanvulling. Uh, mijn idee is om uh, via een applicatie op je mobiele telefoon elkaar te kunnen waarschuwen via een eenvoudig knopje. En inderdaad, dan hoef je niet allemaal, uh, laat maar zeggen, thuis te zijn. Maar dan krijg je wel het idee dat er een, in de straat een netwerk vorm, gevormd wordt. Waardoor als er iets is, direct collectief gereageerd kan worden. Ja. Het is eigenlijk inderdaad wat je zegt, door die nieuwe technologie met de apps en wat we ook hebben allemaal... kun je het veel makkelijker maken om van elkaar een beetje op de hoogte te zijn. Dan hoef je niet eens de deur, de deur plat te lopen, maar je bent gewoon direct op de hoogte. En je kunt ook nog iets signaleren als er iets op straat gebeurt. Ik ja. laat toevallig mijn eigen honden uit. Ik heb altijd mijn telefoon bij me. Als ik iets zie, maak ik een foto. En als je daar de politie op laat aansluiten, dan uh, werkt de politie samen. Niet alleen met een, met een individuele burger, ook in een eentje... In haar eentje die inbraak op te lossen. Maar dan kan ze ook nog rekenen op de hulp van de burgers. Frans, dank je zeer voor het bellen. Dan heb je natuurlijk wel het punt dat de politie weer voldoende mankracht moet hebben... om er ook weer op af te gaan. Uh, ik vind dat er goede tips binnenkomen. Heeft u ook adviezen voor de politie of voor ons allen? Uh, graag 0800 1121. Hoe voorkomen we de woninginbraken? Het loopt de spuigaat uit. U heeft het gehoord. 175 woninginbraken per dag gepleegd. Het de politie lost daarvan slechts 11 op. Dat is natuurlijk ook om, om, om te huilen met de lampen aan. Maar het is nogal een ingrijpende gebeurtenis... als je mensen spreekt uh, over een woninginbraak. Uh, het is niet niks. Het blijft ook heel lang hangen. Soms wel, wel meer dan 10 jaar dat mensen daar uh, enigszins door getraumatiseerd zijn. Dat er iemand in hun huis s nachts heeft lopen rommelen... of hele dierbare spullen heeft, uh, heeft weggenomen. Willy van Knippenburg uh, zegt... Ik bepaal zelf hoe ik woon en dieven moeten gewoon van mijn spullen afblijven. Daar zegt hij mooi woord. en zegt hij, het gaat niet om gelegenheid, maakt de dief. Maffee-chauffeur zegt... Uh, bij mij valt niets te halen, hashtag inbraak. Geen sieraden, geen goud, geen iPads, geen laptops, geen cash, alleen een goed humeur. Dat plaatje moet je op je deur hangen, zou ik zeggen. Barend Beer met Vrijmarkt had de Kamerverkoophandel een leuke hanger aan de deur voor reclame. Daardoor kon het gilden precies zien wie er niet thuis waren. Ook dat is wel een goede tip om mee te geven. Lex de Grijs, zegt at, uh, hashtag Eerdmans, gebruik sociale media inderdaad als middel voor preventie. Uh, mooie dingen. We gaan zo dus praten met de KL, het KLPD voor de, voor de voordat we er zijn gaan we nog heel even kijken naar de mensen. Ik vind het ook leuk dat iemand hoort die ermee oneens is. Goedenavond, Martin van Houten. Goedenavond, uh, Joost. Uh, ik ben het oneens met de stelling, uh, omdat er uh, enige tijd geleden bij mij is ingebroken. Uh, ondanks dat er uh, effectieve maatregelen waren uh, getroffen. Uh, er is zelfs in de wijk, toen het tijd een burgerwacht ingezet om uh, uh, eventuele inbrakers, uh, inbraken te Komen. Ja. En ik denk ook dat het echt een, een, een taak is van de overheid en dat burgers dat niet zelf moeten doen. Maar Martin, jij woont in Koewacht. Ja, klopt. Hoe lang duurt het uh, in Koewacht voordat de politie er is? Ik denk een kwartier, want die zullen uit de neus moeten komen. Ter neus, hè? Ja, dan heb je sneller een pizza dan de politie aan de deur, denk ik. Um, dat is wel een punt, hè? Dat, dat je niet alles van de politie kan vragen op dat gebied. Nee, dat klopt. Maar op, daar is daar, uh, toen een tijd uh, een inbraakgolf geweest... Uh, er zijn toen, ik geloof, op een maandtijd 26 inbraken geweest. Dan zou de politie natuurlijk ook preventief kunnen gaan uh, patrouilleren, denk ik. Dat, nou ja, Natuurlijk, ja, daar ben ik het ook mee eens. Bij de politie kunnen we niet overal inzetten. Dat is, daar zit dan op een gegeven moment een grens aan. Uh, maar het is wel goed dat je zegt, ook al met, met de goede beveiliging heb je geen, uh, geen risicoloos uh, bestaan. Bij jou is ingebroken met beveiliging. Martin, dank voor je tegengeluid. 0800 1121. De burgers moeten voorop gaan in de strijd uh, tegen inbraken. Errol Taskin. Hi, goedenavond. Goedenavond, Arl. Errol. Ja, ik vond het uh, idee van de eerste uh, mevrouw die, uh, die, die sprak. Dat is een uitmuntend uit idee. Maar je kunt de taak van de politie niet aan de burger overlaten. Als ik een inbreker in mijn huis tref. en ik geef een paar klappen. Ja. zit ik vast, niet hij. Nee, daar, hebben, daar heeft Rutte... het nee, nee, de, ja. de staat moet gewoon een lijn trekken. Ja. tussen de burger en de crimineel. Of de boef in dit geval. Nee, Betief. Errol. Duidelijk verschil tussen is, kan niemand wat aan doen. De enige die er wat aan kan doen, is de politie zelf. Maar hier moet ik bij zeggen, dan dat je dat je dat dit kabinet, of tenminste het demissionaire kabinet, onder leiding van Rutte en Teven eh, en opstelt, wel duidelijk heeft gemaakt dat de boef niet meer altijd als een uh, verdachte mag worden gezien als hij een paar meppen krijgt, uh, als hij iemands uh, territorium betreedt. Ja, kijk, ik uh. kan je een klein voorbeeldje geven. Bij, bij mijn buurman, die, die, die trof hem midden in de gang een, een, een dief aan. En die heeft een paar klatsen gegeven. Kijk, eh, ik weet niet of ik het zo op de nationale radio kan zeggen. Politie is te blij mee dat ze klappen krijgen. Maar als ze één keer een klacht indienen, ja, dan ben je er geweest. Kijk, als ik een politieman nee. uit het niks een klap geef, dan zit ik vast... Nou, deze knubbel heb ik vaker opgepakt. En in dezezelfde uitzending van Avondspits... heeft de hoogste baas van het OM, de heer Bolhaart, tegen mij gezegd... dat zij ook vanuit het OM milder gaan optreden. In ieder geval zeer zeker begrip hebben voor de ja, klappen. Kogel is al door de kerk. Kogel door de kerk. Iedere dief, iedere crimineel weet... Die ja, heeft. nee, maar die, die dat is toch inbreker verspeelt zijn privacy. Dat was letterlijk mijn stelling, ik denk een paar maanden geleden. Dus Errol, daar geven wij elkaar aan. me dan Nee, dan ja, dat ik geeft gegeven. niks, dat geeft helemaal niks, joh. Want wij zijn nu weer bijna op hetzelfde thema aanbeland. Dankjewel, Errol Taskin eh, belde in. 0800 1121. Joost, ik wil wel, maar ik word tegengehouden door de woningbouwvereniging. Dat zegt een, een andere Joost. Pieter Huizinga. Uh, Zegt Eerdmans, vergeet inbraak, uh, gewapende overvallen thuis worden ook niet aangepakt. We hebben het in onderzoek, dat is het laatste wat je hoort. U kunt meedoen ook op Twitter, hashtag inbraak, hashtag Eerdmans of hashtag WNL. En ik zeg, burgers moeten voorop gaan in de strijd tegen inbraken. Uh, Sophie Stroeken uit Utrecht. Dag Joost Eerdmans, hallo, met Sophie. Uh, oh, sorry. Ik ben, uh, ik ben uh, het eens met de uh, stelling dat mensen... Uh, Ten eerste van elkaar spullen moeten afblijven, maar ten tweede ook gewoon goed moeten opletten op hun eigen spullen en de spullen van een ander. Uh, maar ik ben uh, erop tegen dat uh, sociale media te vroeg worden ingeschakeld oh. bij opsporingen. Te vroeg? Dus het, ja. En wat bedoel je daarmee, vanwege de privacy? Nou, uh, we hebben een, een heel Nederlands recent voorbeeld... wat u zelf ongetwijfeld zult, zult kennen. Van uh, de, de aanranding vorige week maandag in uh, de regio Rotterdam. Ja, waar, waar de beelden ook bij Paul Wit... bij Knevel van de Brink terechtkwamen en bij Pauwnieuws geloof ik? Ja, dus Pauwnieuws heeft dat uitgezonden. Ja. Terwijl op dat moment de school... en de, dus Het meisje had al alarm geslagen en het, het lag al bij de politie. En vervolgens wordt het zo overgenomen ja. en rondgetwitterd dat iedereen uh, die jongens kan zien en dat iedereen minderjarig... Ja, dan moeten ze maar met hun poten ergens van afblijven, denk ik, toch? Ja, ik, ik ben het er mee eens dat de heren die moeten dan vragen stres worden, Ja, je bedoelt zeker. het voor het meisje, bedoel je, meer dat wel, het was al onzichtbaar wat, mij, wat, wat, ik, wat ik van kon zien. Maar goed, we dwalen een beetje af, Sophie, van de, van de stelling ja, die wat we, we hebben. Ik heb ergens een maar... open woning inbraken. En de reden dat ik door mocht was omdat ik wat ik wilde zeggen, wat ik heb meegemaakt in een ander land in Nederland, waar ik ook heb gewoond en gebleven ja. en wat ik daar heb gezien. Hmm. En dat was in uh, Afrika. En daar. Uh, ik sprak redelijk de taal, dus ik weet heel goed wat ik zeg tegen wie. En ik zeg: ja. ik zal nooit, nooit, nooit zeggen dat daar gaat niet is. Want dat heb ik gezien, wat gebeurt er? Je roept er gaat een dief en hij wordt geluncht, letterlijk. Welk land, welk, welk, welk land heb je het nu over? In Oost-Afrika. Oost-Afrika, ja, dat, dat is verschrikkelijk. Maar die kant, daar gaan we gelukkig uh, niet naartoe, mag ik aannemen. Gezien onze volksaard is dat denk ik niet wat mensen willen, maar het, nou, het stoppen van een dief... Heertman? Ja, nou goed. Da, da, da, da, Sophie, die discussie hebben we inderdaad eerder gevoerd. Dus die gaan we zeker nog een keer voeren. Over wat, een, wat je... Niet een, een, een, een, een, een, ik heb je Ik heb je nummer. We spreken, Sophie. Dank je wel. Uh, dan gaan we nu naar Ron Looyen. Hij is niet alleen woordvoerder van de KBD maar ook lid van de raad van commissarissen. Van hoofdcommissarissen. Uh, aan de lijn nu. Dag, Ron Looyen, Goedenavond. Goedenavond. Welkom bij Avondspits. Het oplossingspercentage is dus slechts 11 procent. De politie... Eh, kan, het, kan het inderdaad niet bolwerken? Is dat een terechte vaststelling? Het uh, oplossingspercentage is inderdaad uh, aan de lage kant, maar dat heeft gewoon verschillende oorzaken. Uh, je hebt vaak te maken met een uh, delict waar heel veel uh, tot geen sporen uh, te vinden zijn. Hm. Dan moet je ook nog geluk hebben dat je een uh, woninginbreker uh, uh, op dat moment of achteraf uh, kan aanhouden. Wat je regelmatig ziet, dat zijn dat de woninginbrekers zijn die 20 tot 30 woninginbraken op een naam hebben staan. En vervolgens dan voor twee of drie zaken worden veroordeeld. Ja. Waardoor dus 25 zaken gewoon als onopgelost blijven staan. Ja, dat is extreem eh, moeilijk dus inderdaad om het te laten op oplopen. Uw collega Heeres, Korpschef Heeres, heeft gezegd, letterlijk, het aantal alerte burgers en goed beveiligde huizen is nog schaars. We zijn allemaal te naïef. Ja. Dat ligt er niet om. Stop. Nee, het is wel zo. Dat je we nou gewoon in de praktijk. Dat je met name met deze dagen, waarop iedereen gewoon lekker buiten zit... de ramen en deuren openhoudt. Ja, en dan toch tussendoor gewoon nog even gaat boodschappen doen. Of bij mensen gaat, uh, op visite gaat. En dan blijft er gewoon de ja. woning onbeheerd en uh, met open deuren en de ramen open. Dus gewoon domheid. Domheid troef toch? Het is uh, wat naïef en ik denk dat de mensen achteraf altijd zich voor een uh, kop kunnen staan. Maar op dat moment is het wel realiteit. Ja, nou kun je de euro maar één keer uitgeven, heb ik altijd geleerd. Uh, dus als jullie veel meer onderzoek gaan doen als politie tegen die woninginbraak en DNA's en alles met elkaar gaan koppelen... dan gaat het ten koste van iets. Uh, ten koste van wat, vraag ik me af? Uh, het gaat altijd ten koste van iets. Uh, kijk, het is gewoon een feit dat we als politie uh, een bepaalde capaciteit hebben. En uh, daarom zijn ook prioriteiten bedoemd, waaronder de prioriteit woninginbraak... Um, dat betekent gewoon concreet, inderdaad, wanneer je capaciteit en prioriteit uh, bij elkaar uh, brengt, dat het uh, kost gaat van andere zaken. Ja, maar met... dat is altijd al zo geweest. Maar Die daar kun je nog geen. Maar daar kun jullie... Precies, maar Ton, uh, Ron, ja, kunnen jullie nu geen, geen voorstelling van maken wat je zegt, nou dan gaan we wat minder aan de dieren, dieren, dierenleed doen. Of dat, dat op een gegeven moment verwacht je toch een keer dat iemand daar duidelijkheid over schaft. Nou ja, nogmaals gezegd, uh, kijk, er zijn gewoon momenteel plankzaken en uh, dat zal ook wel blijven in dat opzicht. En uh, het feit is gewoon wel dat we nu uh, we merken dat gewoon de woningen braken... dat we daar gewoon ons volle energie op uh, moeten gaan uh, zetten. Ja. Net als andere uh, prioriteiten zoals overvallen. Ja. Dus dat betekent inderdaad gewoon dat je andere zaken moet laten liggen... die wat minder prioriteit hebben. Bijvoorbeeld fietsendiefstal of wat dan ook. Kijk aan, dan gaan we de, die hoek zoeken. Minder fietsendiefstallen worden dan opgelost. Nou krijgen we... De, het is een beklemmende ervaring, hè? Mensen die het hebben meegemaakt, de woninginbraak... die liggen daar niet re, echt letterlijk wakker van. Je ligt, nou nou lig je in bed en je hoort beneden grommel in je, in je, woning, in je woning. Dan... Wat is dan jullie advies als politie wat je dan het beste kan doen? Ja, als je het echt gewoon niet vertrouwt en je troon en je voelt aan je water aan dat het niet goed zit, dan kan je echt gewoon 1 en 2 bellen. Ja, natuurlijk. Uh, want we hebben veel liever dat we gewoon op hete daad ook inbrekers kunnen aanhouden Kijk. of dat mensen een keer tevreden bellen. Want uh, we willen echt gewoon deze mensen gewoon achterover trekken en dat is gewoon uh, nodig ook. Maar u zegt niet naar beneden gaan en probeer die gast uit te schakelen? Nou, dat is altijd heel moeilijk uh, aan te geven. Kijk, het kan zijn dat je als uh, een vrouw alleen thuis bent... en dan kan ik me voorstellen dat je even gaat met de politie of met de buurman. Maar stel voor dat je net van een sportschool komt bijvoorbeeld... dan uh, voel je wel mans genoeg om uh, even naar beneden te gaan. Ja. Dus dat hangt helemaal af van de situatie. Heeft het nou zin gehad dat Rutte heeft gezegd... Uh, je moet je eigen huis verdedigen? Ga maar naar beneden, S uh, een gepaste, gepaste klap uh, is goed. Wij, hey, dit kabinet staat voor de, de, de, de slachtoffers. Heeft dat ja. gewerkt? Ja, wat we wel zien, dat is gewoon dat er wel uh, wat meer uh, over en meer informatie komt. Hè. Dus inderdaad dat je hoopt dat er gewoon meer aanhoudingen komen. Je ziet ook wel dat mensen uh, de boeven bij de kladden grijpen wanneer ze gelegenheid hebben. Uh, het is niet zo dat schering in inslag is uh, dat er nu ineens allemaal gewonde uh, of zwaar gewonde inbrekers uh, aankomen. Nou, ik zag er in, uh, in Wassenaar zag ik er weer eentje liggen. Die hadden ze goed tegen de grond gemapt, uh, was geloof ik, gisteren. Ja, Die... inderdaad. Maar dat was goed een overvallen. Ja, dat, ja, maar, dat klopt. Uh, Kijk, dat is altijd nogal zegt een afweging. Dat zijn vier mensen die daar uh, het initiatief nemen om zo'n overvaller uh, te pakken. Ja, Ja, kijk, je kan het niet aanmoedigen. Maar aan de andere kant uh, helpt het ons wel enorm. Wanneer we op dat moment gewoon zo'n overvaller nee. uh, op kunnen pakken. Want zo'n overvaller in en inbreker geldt het ook. Als je ze laat lopen, dan uh, is de kans groot dat ze de dag erna weer gaan inbreken of een ja. overvaller. Ron Loy tot slot. Wat krijgt eigenlijk een inbreker gemiddeld als straf? Want dat vragen ook veel mensen zich af. Ja, dat, dat hangt af van de situatie zelf. Nou, ik werd ook naar het ministerie even te raden moeten gaan. Um, de strafmaat is altijd weer aan discussie onderhevig. Het kan maar gemiddeld, het is het nou een, een beetje een boete, een taakstraf... of zit iemand toch een klein beetje in de cel? Ja, dat kan ik echt niet aangeven. Dat hmm. is echt iets, uh, ja, er, er wordt wel eens een cel um, uh, aangegeven, een celstraf. Maar wat ons daar ook om gaat, is gewoon dat zo iemand ophoudt met inbreken. Dus of hij nou een celstraf krijgt of een taakstraf... Nou. de dus doel is dus gewoon dat hij niet meer... Uh, ja. niet meer nou, het, het taakstaf helpt gaat. nooit zo heel veel. En ik zou zeggen, hou hem binnen, want het zijn vaak veel plegers blijkt ook uit jullie onderzoek. Dat, dat, dat, dat helpt ja. wel als je iemand vastzet. Hé, hey, mevrouw de Vries zei als eerste beller vanavond... Uh, die heeft een huizenrij van negen mensen naast elkaar. Die hebben een soort alarmsysteem. Als er één alarm afgaat, hè, dan, dan is iedereen gealarmeerd. En dat helpt dus die burgerpatrouille zeg maar, waar ik ook voor pleit. Dus gewoon zelf uh, ja. je eigen preventie uh, kweken. Dat is een goed idee. Heb ik ook gehoord en uh, ik vind het zeker een goed idee... Um, wat we echt in het algemeen ook aangeven is gewoon die alertheid niet alleen bij jezelf, maar ook gewoon uh, de buurt, hè, de sociale controle. Ja. En we hopen wat dat betreft dat zeker die sociale controle ook in deze tijd gewoon wat meer weer terugkomt en dat het ook zich manifesteert in uh, meer vaardigheid in je omgeving. Maar ga je dat go goed promoten? Want dat zou ik gewoon door middel van Free Publicity enzovoort zeggen van maak zulke systemen met elkaar, want met elkaar ben je sterker dan de dief. Dat kan, uh, alleen de bij zijn politie is natuurlijk niet de enige partij erin. Uh, ik hoorde ook iemand zeggen over de Woningbouwvereniging ja. Ja. en de gemeente zelf. Laten we vooral samen dan uh, de handen in de heen staan. Ja. En uh, niet alleen uh, kijken naar de politie. Goede woorden, rondlooien. Zeer bedankt. Uh, lid van de Raad van de Commissarissen en uh, Hoofdcommissaris en uh, Woordvoerder namens het KLPD 081121. Burgers moeten voorop gaan in de strijd tegen uh, woninginbraken. Uh, Jan Dutay. Hallo Joost. Jan. Ik uh, heb een. Uh... Privé-oplossing al sinds uh, 40 jaar. En ik woon op het platteland. Uh, alhoewel ik natuurlijk wel in de verte buren heb. Uh, en mijn privé-oplossing is uh, 2000 herders. Ik uh, zou voor de telefoon kunnen uh, roepen tegen ze van bezoek. En dan krijg je verschrikkelijk gekrijs door je telefoon. Oh. Maar ik woon hier al. Alhoewel er ook hier diverse inbraakgolven. Waarbij grasmaaiers en weet ik veel wat allemaal wel niet uit schuren zijn gejat. Ja, ja. Uh, uh, ja? Uh, uh, uh, ik heb nergens last van. Nee. Ik moet mijn te zetten. Uh, en ik heb wel, want nee. dat moet je formeel, uh, uh, bij het entree van mijn huis heb ik in drie verschillende talen bordjes hangen. Van, pas op, voor de hond. Uh, uh, ja. Ongelopende hond. Nou, ik, ben, ik vind het en... een goed, goed punt. Je woont mooi, maar je, als er wat gebeurt, ben je ook heel erg alleen. Hè? Dat is het punt van, van landelijk wonen. Ja, ik ben wel alleen. Maar ik heb ik ik ik ben helemaal nergens bang voor en ik weet dat ik in mijn omgeving uh, tenminste dat mijn huis in de omgeving bekend staat als het huis met die enge Duitse herders. Ja, eens. Nou, eerlijk gezegd, dat geeft mij een fantastisch gevoel. Hou ze, hou ze binnen. En, als, ja. en ik wou ik wou dat even afzetten ja. als ik als ik nog even de tijd voor. Nou, ik heel even nog. Tegen, tegen het huis van mijn moeder weet uh, uh, we van ex-bankdirecteur hmm. en de bankdirecteur heeft gezorgd voor uh, voordat hij overleed voor een fantastische bescherming van haar huis met pralies okay. voor de ramen met een professionele alarminstallatie. Kijk met... aan. je kan het zo gek de te denken. Want... Nou, goed nieuws maar, van, van maar, de werkgever. Maar ik heb meer ja. het gevoel dat zij dat dat zij in een soort gevangenis zit thuis. Juist uh, uh, door alle uh, fantastische uh, uh, bescherming. Oké, okay, Jan. Terwijl ik gewoon de boer open laat. Ja, uh, een groot verschil. Jan, ik laat het erbij, als je het goed vindt. Jan, ik, ik druk je even eruit, want we, we hebben nog een paar leuke bellers... die ook wat uh, wilden zeggen, uh, zoals er is Kees van Harten. Yo. Kees, zeg het maar. Nou, oké, okay, ja. Dat lukt mij niet meer, blijkbaar. Kees, lukt niet meer. Gien Mol zegt, in, welke wijk, uh, in elke wijk een paar agenten laten wonen. Zichtbaar dan wel. Leonard Faber zegt, WNL, we willen allen een kleine overheid. En tegelijkertijd, één die alles voor ons oplost, rijmt niet. Begin bij alertheid en verantwoordelijkheid. Lolien zegt, veel mensen vermelden via de sociale media dat ze op vakantie zijn. Uh, dan moeten we er zelf meer een beetje op letten. Uh, en dan zijn we, Mark Westendorp, die zegt, avondspits maakt wel uit of men taakstraf krijgt of zelfstraf. Een recidief is een stuk minder bij de werkstraf. En de gevangenis is een school voor de misdaad. En Toto zegt, uh, Eerdmans overheid kiezen of delen, te veel criminelen in Nederland toelaten. Bewoners toestaan zich te verdedigen en zo nodig gewapend. En op dit moment zit mijn scherm er niet meer helemaal in, dus ik kan kijken. Oh, dan kan ik toch Nordin aan de lijn vragen. Nordin, goedenavond. Hey, goedenavond. Ik zal het proberen kort te Heel houden. Heel kort hè? als je wil. Ja, um, uh, ik ben helemaal eens met je stelling, zoals je zelf ook al zei, de vlag mag uit. Um, een van de partijen die volgens mij benadeeld is bij woninginbraak, dat zijn ook de verzekeraars. Ja. Nou, het feit dat jouw stelling gelijk is, is, vrees ik niet voldoende om een hoop mensen in beweging te krijgen om preventieve acties te doen. Mm. Maar is het niet een idee, ja hoewel dat wel zou moeten, maar ik ja. vrees dat dat niet zou werken. Maar is het niet een idee dat bijvoorbeeld als je je woning door de politie hebt laten controleren en je krijgt zo'n stikkertje daarvoor, dat, dat kan nu ook al. Uh, ja, zeg het heel dat kort, want we gaan eruit nu. Dat dat een invloed heeft op je uh, inboedelverzekering. Ben nou, genoteerd door dit. Dankjewel. We zijn er doorheen, dames en heren. Maandag op deze stoel. Kameran Oelam, ik ben er dinsdag weer. Zondag niet vergeten. Naar even hier Ik heb zondag met Tom Egbers, Femke Halsma en Jan Mulderer. Wij wensen u een fijn weekend. En graag tot dinsdagavond, wat mij betreft. Dan kom je tot... Twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Te gast in Twee Dingen, Joop Daalmeijer, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Deze week verscheen zijn advies over de verdeling van de cultuursubsidies. De cultuur krijgt slagen, maar kan die slagen ook opvangen? Joop Daalmeijer over moeilijke beslissingen in de cultuursector... en zijn liefde voor de cultuur. Er is langzaam een cultureel ondernemende sfeer aan het ontstaan. Twee dingen, zometeen, tussen acht en half negen. Radio 1.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 Bel 0800 0828. Zo, kinderen naar bed, tv aan, even heerlijk relaxen. Dat zijn de foto's thuis van Prominent. Prominent, specialist in lekker zitten. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is... Juist, voordeel.